Eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. In Flevoland is het door IJssel spiegelglad. De A6 van Almere naar Lelystad is nog dicht. De andere kant op is de weg wel weer open. Volgens de politie zijn er tientallen glij- en slippartijen geweest op de A6... en op provinciale wegen in Flevoland. De politie roept automobilisten op de provincie zoveel mogelijk te mijden... of te kiezen voor het openbaar vervoer. In andere provincies had het verkeer vannacht ook last van gladheid... door bevriezing van natte weggedeelten. Daardoor is in Noord-Holland bij Monnikendam een vrachtwagen te water geraakt. De chauffeur en zijn bijrijder liggen nog onder de vrachtwater in het water.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 Op de gelekte lijst van vitale Amerikaanse installaties staan drie Nederlandse locaties: de Rotterdamse haven en de plaatsen in Katwijk en Beverwijk, waar transatlantische kabels aan land komen. De Christenunie wil dat supermarkten in 2015 alleen nog maar huismerken aanbieden die duurzaam en eerlijk zijn. En dat houdt volgens Kamerlid Voor de Wind in dat ze niet zijn gemaakt met kinder- en slavenarbeid en tegen eerlijke prijzen worden geleverd. De producten zouden ook moeten voldoen aan eisen van milieu en dierenwelzijn. De ChristenUnie dient vandaag een motie in voor een convenant met de supermarktsector. Daarbij moet worden samengewerkt met organisaties als Fairfood, Ico, Oxfam Novib en Cordate. Volgens de ChristenUnie moeten de supermarkten in 2012 in staat zijn om de helft van hun assortiment eerlijk aan te bieden. Het weer in het zuidoosten blijft bewolkt, maar in de rest van het land kan ook de zon doorkomen. Middagtemperatuur ligt iets boven het vriespunt.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 Zeg, deze plaats sluit aan bij het volgende onderwerp. Puur toeval. Niet Poer te toeval. geloven. <laughs> you're the foreigner and uh, you're cold as ice. En aangeschoven is uh, Leo. Leo, hartelijk welkom op deze zaterdagmiddag. Ja, goedemiddag. Ga het luisteren. Leo, mooie jas heb je bij je. Daar staat op uh, ijsmeester. IJsmeester, ja. ijsmeester hè, gewoon. Ja. dus geen andere dingen Roy uh, Haldeman. Nee, nee, nee. nee, nee, <laughs> gewoon, nee gewoon ijsmeester. IJsmeester. <laughs> en wat staat er nog meer op?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 Eentje voor de spulletjes, eentje om de schaats onder te binden en de mensen te begeleiden. En dan hebben we nog een mooie, er komt er nog een mooie een hout, een houten schuur tegenaan te staan. Een, een kot, een, ja. noem maar op, een, een blokhut. blokhut. En uh, daar gaan we koekensopje in uh, verkopen. Kijk, dat hoort, hè? Dat hoort. Kijk, dat, dat hoort eruit. Ja. <laughs> nou, en, uh, en, en dan komt Harry Faas uh, met zijn uh, mooie oliebollenkraam. Die wordt daar mooi in geïntegreerd in dat hele verhaal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 Iets langer, oké. Okay. Iets korter, oké. Okay. En uh, ja, dat gaan we dan 23 dagen lang doen. En uh, voor 3,5 euro, als je zelf schaatsen hebt. Ja, je maar mag niet, het niet met Noor op. Dat was mijn volgende vraag. Klapschaatsen zijn ook niet toegestaan. Oh, niets. <laughs> je, uh, zeker kinderen, die moeten allemaal handschoenen aan. Het liefst wollen muts op. En dan we zijn zo nog zorgen dat er nog wat helmpjes aanwezig zijn, in ieder geval. En, en toezicht, iets, uiteraard. Er is toezicht, huh? ja, ja. ja, er is toezicht van onder andere ijzermeesters geregeld. Er zijn geregeld uh, drie mensen van onszelf, van de organisatie. We hebben een hele schare vrijwilligers. Maar er kunnen er we nog wel man. een paar bij, hè? toch? Altijd welkom. Iedereen kan zich melden via www. Nou, komt hij, jongens? Komt hij. Let op. Winterwonderland, .nl. Nog een keer. <laughs> www. Ja, punt. Uh, Winterwonderland, Zandvoort.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 de, van die borden langs de weg bijvoorbeeld in een haarlem omgeving? Nee, ja, ik denk niet dat dat gebeurt. Op kleine schaal. Op kleine schaal. Op kleine oh. schaal. Maar, maar iedereen ja, is vrijwillig. We hebben het beperkt welkom. en uh, ja, we moeten roeien met de riemen die we hebben. Ja, maar dat, maar dat goed. Oké, okay. globaal, hoeveel vrijwilligers heb je? lopen er nou... We hebben, we hebben bij elkaar denk ik dat we zo tegen de 40 à 50 vrijwilligers zitten om het hele verhaaltje rond te krijgen. We hebben zes ijsmeesters die. Uh,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 Wij verwachten dat we zaterdag uh, open kunnen. En dan hebben we zondag de grand opening. Dus uh, smiddags, uh, in samenwerking met de gemeente, is er een uh, openingsfeest. Ook dat is te vinden op de website. Tijdschema daarvan. Ja. Confiance. En dan wordt het feestelijk geopend? Er wordt door het feestelijk geopend, de wethouder. W dus, uh, Welke? Hoofd, uh, de, de, de groot getonen. Ah, oh, oké. Okay. Nou.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 Dankjewel, Leo, voor uh, je Leo. komst naar de studio. Alsjeblieft. En succes met de verdere voorbereidingen nog. Dankjewel. En wij gaan zeker een kijkje nemen. Misschien nog wel schaatsen Oh, oh <laughs> had jee. Dat ik had ik nooit moeten zeggen. Oh jee, oh jee. Kom je volgende, kom je volgende programma al doen, op het ijs. Goed idee. Gaan ja, we Zijn doen. plannen in die richting? <laughs>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 Maybe I should drop it. It's a touching subject. And I like to tiptoe around the shit going down. You got a penny, know how. So if your business is run.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 Dus gewoon uh, pak, uh, pak wat uh, struiszout uit de bakken die uh, daarvoor staan. Ja. En uh, zorg dat stoepen en uh, trappen dat het allemaal uh, sneeuwvrij is. De gemeente kan het niet alleen aan. Nee? Nee. Er staat het op dat artikel dat je daar in je hand Ja, ja, ja. En als je nou meer informatie erover wilt hebben... Hè, ja. we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 Goed luisteraars, Maak, ja, veeg je straatjes schoon hè. Dat dacht ik ook. Dat is het motto. Zullen we één plaatje doen en dan uh, de evenementagenda? Ja. Helemaal goed. Nou, Oké, okay. komt hij aan. Earth winter, Fire en let's groove tonight. De vloer. Ja, kijk maar uit. Als je dat buiten doet, je dat niet meteen op de bek gaat. Want Dat, dat, dat sneeuwt natuurlijk, wat er vandaag ligt. Jorne Earth, Winterfire and Fire, and Let's Groove Tonight. GFM. Voor Zandvoort en de regio. Het is vier hoogtijd voor de evenementenagenda met collega Albert Heijn Vos. <laughs> <Okay>. <laughs> je weet het, het gaat je kosten. Oké, okay. goed, luisteraars. Nou ja, dit weekend zijn we natuurlijk compleet in het teken van de Sinterklaas nog. Vanavond zullen de.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 En wij hebben nog wat uh, lekkere platen voor je in bed op deze sneeuwachtige zaterdagmiddag, waaronder deze.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 Ik leef in de winterse kou, maar het aller aller liefste wil ik jou. Ik ga aan Sinterklaas. En...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 Hé, hey, jammer nou weer dit. Oh, dus een, beetje, een beetje jammer. Val me weer een beetje tegen. Even je grap verpesten. Ja, nou dankjewel. <laughs> Freddy Jackson hey. is hier. En me en Mrs. Jones... Strong to let it go now. We better be extra careful, yeah, that we don't build our hopes up too high. Yeah, cause she's got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 Jackson-blokje op de zaterdagmiddag. Als een historie Freddy Jackson en me en Mrs. Jones. Gevolgd door Michael Jackson. Oké. Okay. En heel the World. Maar geven we niet van elkaar, toch? Nee, volgens mij niet. Geen nee, nee, nee, nee, nee. Okay. Luister Wat berichten? Ja, het is tijd voor de bioscoopprogramma van Cinema Circus Zandvoort. En wel spelweek 49. En die duurt van 2 tot en met 8 december.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 Gewoon een lekker filmpje pakken. Tot zover ook weer, uh, uur 2 uh, van dit programma. Ja, de tijd vliegt weer voorbij. Zo dadelijk zijn we er nog één uur lang. Met uiteraard heel veel lekkere muziek en informatie voor Zandvoort en de regio. Als laatste plaat voor het uh, nieuws, en uh, weer van 4 uh, uur <laughs> gaan, we, gaan we de verzoekplaat draaien voor de boys, hè? Zullen, we, zullen we het zo maar zeggen. Lange Frans en Thee Lau. En zing voor me.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 Zing een liedje voor me Jeffrey werd verleid als een jonge man Rijl jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan Ver van de avonturen uit de brochure Geen vragen stellen Jeffrey, gewoon vuren. Strijdend in een strijd die niet te zijnen was Nu loopt hij hier op straat en is hij bang dat hij op mijn staat Van de koningin krijgt hij een liedje voor zijn moed Oh,